was de Italiaan Pier Francesco Favino uit Padre Mostro. Een automobilist is in de Amsterdamse Jordaan met de schrik vrijgekomen... toen hij van de kade reed. De achterkant van zijn auto belandde precies op een aangemeerd bootje. De brandweer kon de auto weer op de kade krijgen. De bestuurder werd nagekeken door ambulancepersoneel, maar mankeerde niks. Hij kon met de auto wegrijden en ook de boot is vermoedelijk nog bruikbaar. Naomi Osaka heeft de titel veroverd op de US Open. De Japanse, die het tennistoernooi twee jaar geleden ook al won, rekende in drie sets af met de witrussin Victoria Azarenka, 1-6, 6-3, 6-4. Eerder op de avond won rolstoeltennister Diede de Groot het toernooi voor het de derde jaar op rij. De Nederlandse nummer 1 van de wereld versloeg in de finale Yui Kamiji met 6-3, 6-3.